Waarom ze dat hebben gedaan is niet duidelijk. Een onderhandelaar van de politie probeerde in eerste instantie de meisjes naar beneden te praten. Maar toen de sfeer grimmiger werd en de meisjes met stenen gingen gooien, heeft het arrestatieteam in Zeist ingegrepen. Het weer, de bewolking overheerst en op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af tot 6 graden, maar bij opklaringen is er kans op vorst aan de grond. Overdag af en toe zon, blijft droog en dan wordt het 8 tot 10 graden.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 Wait to see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 Transcription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 And good comes with the bad Our song's never just Beautiful getting And together at the end of the day We all spend When I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like 4.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. De Colombiaanse regering en de terreurbeweging FARC zijn het eens geworden over de vrijlating van een ontvoerde generaal. Hij werd zondag in het westen van Colombia door de FARC ontvoerd. En sindsdien liggen de vredesonderhandelingen stil. De generaal wordt zo snel mogelijk vrijgelaten. Onder welke voorwaarden hij vrijkomt is niet bekendgemaakt. Ook drie andere door de FARC ontvoerde militairen en een advocaat komen vrij. De vredesgesprekken tussen Colombia en de FARC begonnen twee jaar geleden in Cuba. Uit de eerste voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in zes nieuw te vormen gemeenten blijkt dat vooral lokale partijen het goed doen. En van de landelijke partijen doen coalitiepartijen VVD en PvdA het slechter dan de oppositie. De SP is in thuisstad Os met negen zetels, niet langer de grootste partij. Dat werd daar de lokale partij VDG met elf zetels. In Den Bosch is D66 de grote winnaar. Die partij krijgt er vijf zetels. In Alkmaar won de lokale partij OPA, de onafhankelijke partij Alkmaar. De opkomst was in de meeste gevallen lager dan bij de vorige verkiezingen. Bij de verkiezingen in de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubergen kon in een referendum ook gestemd worden over de nieuwe naam van de fusiegemeente. Daaruit blijkt volgens Omroep Gelderland dat als het aan de inwoners ligt de nieuwe gemeente Bergendal gaat heten. Na een nek aan nek kreeg Bergendal bijna 51% procent van de stemmen tegenover ruim 49% procent voor de naam Groesbeek. Een verschil van 300 stemmen.